4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is politieke ophef ontstaan... over een mislukte operatie tegen Mexicaanse drugsbendes. Het overheidsbureau voor controle op alcohol, tabak en wapens... bracht meer dan 2000 geweren en pistolen in de verkoop... met het doel ze te volgen. Door de wapens te traceren in Mexico... wilde het bureau meer te weten komen over de praktijken van de drugskartels... Maar volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN... zijn er van de 2000 wapens meer dan 1400 verdwenen. Het Amerikaanse congres is bezig met een onderzoek... naar de geheime operatie van het overheidsbureau. Op Cyprus heeft de politie gisteravond honderden betogers tegengehouden... die op weg waren naar het presidentieel paleis. De inwoners zijn woedend over de explosie van een munitiedepot... op een marinebasis eergisteren. Daarbij kwamen 12 mensen om... De betogers kandeerden leuzen dat de moordenaars in de gevangenis moeten worden gezet. Op ongeveer 100 meter van het paleis werd de menigte tegengehouden door de politie, die onder meer traangas gebruikte. De demonstranten bekogelden de politie met stenen en staken vuilnisbakken op het terrein in brand. Een aantal van hen is gearresteerd. Het oproer volgde op een vreedzame tocht waaraan 10.000 Cyprioten deelnamen, die onder meer borden droegen met teksten als Nalatigheid is een misdrijf.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 Wakker Nederland, het Bastiaan Nachtegaal en Oela. Goedemorgen. Na een nacht van storm en regen is het woensdag 13 juli. En dit wordt de dag dat Montenegro de dag van de revolutie viert. De Amsterdam International Fashion Week van start gaat. En dit wordt de dag dat op het WK voetbal voor dames de halve finales worden gespeeld. Luister naar Nu al wakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is, wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur blikken we terug op een seizoen Nu al wakker Nederland. Maar u hoort ook alles over de opening van het mosselseizoen. En u krijgt het antwoord op de vraag, wat is wetenschappelijk gezien eigenlijk de beste openingszin? Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de kranten van vandaag. Nederland heeft meer migranten nodig, want anders gaat de economie achteruit. Dan beweert de koepelorganisatie voor uitzendondernemingen vandaag in de spits. Volgens de voorzitter staat Nederland niet langer op de eerste plek als aantrekkelijk land om aan de slag te gaan. En daardoor dreigt er een tekort aan goedkope arbeidskrachten te ontstaan. We proberen nog uh, om deze ochtend de PVV hierover aan de lijn te krijgen. Maar u weet al ongetwijfeld wat ze gaan zeggen. Spits schrijft ook over de jacht op neushoorns in Nederland. Inderdaad, u hoort het goed, de jacht op neushoorns in Nederland. Er zou volgens Spits een Ierse zigeunenbende actief zijn in heel Europa... die op zoek is naar dode neushoorns. Die zijn namelijk heel veel geld waard. Vorige week stond de bende midden in de nacht... op de stoep van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Maar ze werden al betrapt toen ze de ladden tegen de gevel hadden gezet. Volgens Europol is iedereen met een stukje neushoornhoorn in zijn bezit. Een doelwit van de bende. De pers brengt vandaag een groot interview met Tom Schalken. De rechter die er mede voor zorgde dat Geert Wilders werd vervolgd. Schalken heeft ontslag genomen, zodat hij kritiek mag leveren op de rechtbank die Wilders uiteindelijk vrijsprak. Want een veroordeling was voor sommige uitspraken een stuk logischer geweest, houdt Schalken nog steeds vol. De rechtbank heeft voor de makkelijkste weg gekozen, zegt hij. En dat is zover de gratis kranten die u straks weer op het trein- en metrostations in het hele land vindt. En we hopen u volgend uur hier ook gewoon de kranten te kunnen aanbieden die, die bij u op de deurmat vallen. Maar nu iets anders. U luistert naar Radio 1 nu al wakker in Nederland... en iedere woensdagochtend brengen wij tussen 4 en 6 uur... het nieuws van Vlak om de Hoek. En u weet het al, tot in het verre buitenland. En vandaag is de laatste reguliere uitzending van dit seizoen. De komende zeven weken grijpt jong radiotalent de kans om ons te overtreffen. Althans, dat gaan ze proberen. Zo zal volgende week een programma worden gepresenteerd... door DVD-gadget nerd Alexander Klubbing en NRC Nextbaas Ernst-Jan Fout... En wij willen onze vervangers graag inspireren. Zo is het toch, Bastiaan? Zeker. Daarom selecteerden we een aantal gedenkwaardige fragmenten... die ons dit seizoen bij zijn gebleverd. En de, twee, de komende twee uren hoort je een aantal van die fragmenten... Af, uiteraard afgewisseld met actuele onderwerpen. En we beginnen met een gedurfde vraag. Onze verslaggeefster Cécile van der Gift... gaat namelijk iedere week op zoek naar antwoorden... op vragen die niemand durft te stellen. En deze is ons absoluut bijgebleven. Vragen. Uh... Als ik voor de spiegel sta... Denk ik soms, zou ik opgewonden kunnen worden van mijn eigen lichaam? Jammer genoeg is het mij nog nooit gelukt. Maar zouden mensen die op hetzelfde geslacht vallen dat wel kunnen? Heb jij gezien dat ik homoseksueel ben? Maar oké, okay, uh, je bent voor 50% heb je bij het uh, goede einde. En um, ik ben mijn eigen type niet, maar ik ben 65 geworden. En ik heb geleerd dat je je eigen type niet hoeft te zijn zodat iemand anders je geil vindt. Vindt hij zichzelf dan ook ontzettend geil als hij in de spiegel kijkt? Oh, ik ben zo geil. Ik ben zo geil als margarine. Als olijfolie. <lacht> als boter. Inmiddels uh, loop ik in de regen door de een van de bekendste homostraten van Amsterdam. De reguliere dwarsstraat. Om te kijken of hier misschien iemand is die mij antwoord kan geven op mijn vraag. <lacht> ja, dat weet ik niet. Ik ben geen ook al. <lacht> Dat ligt eraan hoe het lichaam eruit ziet, maar ik denk het van wel. Want bent u zelf homo? Ja. Ik heb net een gay map gekocht. En een van de plekjes die ik heb gevonden is de toeristeninformatie speciaal voor homoseksuelen. Ik sta nu tegenover de eigenaar van de gay VVV, als ik het even zo mag noemen. Denkt u dat homoseksuelen opgewonden kunnen worden van hun eigen lichaam? Ik denk dat er vast wel uh, mannen zijn die inderdaad... ...van hun eigen lichaam uh, enthousiast kunnen worden. Ik denk dat uh, narcisme een veel voorkomend fenomeen is binnen, het, binnen de gay scene. Daar wordt uh, in de markt op ingespeeld. We hebben bijvoorbeeld hier uh, achter je een product liggen. Dan kun je een kloon uh, een maken van je eigen penis. En dan heb je dus een, uh, een, een dildoer van je eigen penis. Uh, ook leuk voor je partner natuurlijk. Maar ik ken zat jongens die er ook zelf uh, mee spelen. Kunt u opgewonden raken van uw eigen lichaam? Ja, ik wel. Ik doe heel veel aan sport... En uh, dan zie je nu niet natuurlijk veel kleding, maar dat, dat lukt wel, ja. Ik denk het wel. Ik kan ook soms wel uh, op groen raken van mezelf. Dus ja, yeah, ik denk het wel. <laughs> nou ja, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Of je nou homoseksueel bent of hetero of queer of panseksueel of biseksueel. Op de Game App heb ik ook een uh, boekstore gevonden, speciaal voor homoseksuelen. Ik ben benieuwd of er een boek zal zijn die antwoord kan geven op mijn vraag. Hmm, volgens mij is er ooit een boek geweest dat heet het Adonis Complex. Het ja, Adonis-complex is natuurlijk juist van, je vindt jezelf, en Adonis vind ik zelf ook mooi. Ik ben zelf zo homoseksueel als een buur, als ik het zo mag uitdrukken. En valt hij op je eigen lichaam? Poeh, ik zie mezelf niet onmiddellijk in de, in de Lomo Linda, Linda terechtkomen, maar van de andere kant zeggen veel mensen dat ik er wel goed uitzie. Kunnen jullie als lesbienne stijl opgewonden worden van je eigen lichaam? <laughs> uh, uh... Dat vind ik een heel persoonlijke vraag, maar het hangt er een beetje vanaf. Ik zie hier allemaal uh, homoseksuelen staan. Ja, inderdaad. Uh, wat staan jullie hier te doen? Nou, we gaan zo meteen een kiss in hebben hier uh, op het Spui, midden in Amsterdam. En we gaan met z'n allen gaan we zoenen voor gelijke homorechten in Europa. Dat grappig, want ik uh, heb namelijk al de hele dag een vraag in mijn hoofd. Ja. Raken homoseksuelen opgewonden van zichzelf? Uh, aparte vraag. Uh, nou uh, ja, uh, ik denk het wel. Ja tuurlijk. Ja, waarom niet? Ja, het is uh, te gek om een homo te zijn. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Want uh, als je een minnaar bent, als je jezelf lekker vindt, dan ben je lekkerder voor je partner. De meeste homoseksuelen die ik sprak worden opgewonden van hun eigen lichaam. Een goed verkocht speeltje is dan ook een kloon van je eigen penis om jezelf te bevredigen. Misschien iets voor jou, kameran? Ja, ik heb volgens mij al eens eerder uh, antwoord op deze vraag gegeven. Laat ik dit keer een ander antwoord geven. Ik, dan dacht ik me namelijk later: Ik bevredig me nooit met een uh, dildo. Dus <laughs> ik heb het helemaal niet nodig. Ik weet je eerste antwoord nog. Dat dat dan niet zoveel klei zou kosten. Zeker. Dat is uh, zeker waar. En dat ook dat is niet veranderd in die maanden. Um, dit was uh, het eerste absolute hoogtepunt uit de New Yorker Nederland van het eerste seizoen. Het is namelijk de laatste aflevering uh, uh, voor de zomer. Het komende uur hoort u nog veel en veel meer. Maar ook muziek, muziek van ABBA en de winner takes the all op Radio 1.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 The losers standing small Beside the victory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 Het takes it all van ABBA hier op Radio 1, nu al wakker Nederland. Het is 14 over 4. Persmeskieten, lijkenpikkers, riooljournalisten. Journalisten hebben niet al de beste koosnaapjes. En het meest recente nieuws had er ook niet bij. De Britse schandalkran News of the World kwam heel negatief in het nieuws... nadat ze bleken uh, mensen hebben afgeluisterd te hebben om aan scoopjes te komen. Kortom, de schandaaljournalistiek heeft een slecht imago. Maar hoogleraar Nieuwe Media en Journalistiek in Leiden... Mark Deuzen gaat daar in. Volgens hem kan schandaaljournalistiek helemaal niet zoveel kwaad... en kan het zelfs nuttig zijn. Meneer Deuzen, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. U gaat wel flink tegen de stroom in. Iedereen heeft een hekel aan uh, schandaaljournalistiek... en u zegt, nou, laten we dat maar doen eigenlijk. Nou ja, er zijn twee verschillende dingen aan de hand. Hè. Aan de ene kant is, is het concreet uh, wat uh, een aantal mensen bij die, bij die News of the World hebben uitgesproken. Uh, dus inderdaad voicemails afgeluisterd en dat soort dingen. Nou, daar kunnen we snel over eens zijn. Dat is niet zo netjes. Maar de houding van een, een zogenaamde schandaaljournalist uh, kan nogal eens uh, verfrissend zijn. Dat is misschien een houding waar de meeste journalisten zich uh, uh, wat uh, aan kunnen laten liggen. Wat voor houding is dat dan? Nou, een, een, een, een, een, een steeds terugkerend kritiekpunt uh, die, die denk ik veel mensen uh, hebben ten opzichte van de journalistiek en, en die we ook als, als wetenschappers nogal eens uh, uiten ten opzichte van de journalistiek, is dat er een, een wat een te innige. Een verhouding is tussen de, de, de, de, de reguliere journalistiek de kwaliteitsjournalistiek, om het maar te noemen, uh, en, en, en de landelijke politiek of de lokale politiek en het bedrijfsleven. Dat het allemaal een beetje handjeklap, uh, de, uh, de achterkamers is politiek, uh, bij elkaar op de koffie. Uh, dat gaat misschien allemaal net iets te gezellig bij elkaar op de persconferentie, netjes opschrijven wat er gezegd wordt. Maar het zorgt er en, tegelijk en... ook voor dat mensen aan scoopjes kunnen komen en aan informatie kunnen blijven komen. Nou ja, kijk, en je ziet dat schaal sandaaljournalisten. in het onderzoek wat ik onder hen heb gedaan en wat ik daarvan verder weet, is is is. Die, die, die, die zijn er nogal uh, blij mee als zij juist de pispaal van hun bronnen zijn. Dus waaronder worden als de bronnen aan de ene kant niet om hun heen komen, want ja, de politici uh, beroemd hebben, hebben de media nodig om, om uh, uh, aandacht te trekken. En aan de andere kant uh, willen ze juist niet de beste vriendjes of vriendinnetjes van die bronnen zijn. En ik denk dat dat bijvoorbeeld uh, in het beginsel een hele gezonde houding is. En, maar, en, en dat mis ik soms wel eens bij de regio-journalistiek. Die zijn mij net wat dat betreft net iets te braaf. Maar moet dat dan per se schandaaljournalistiek zijn? Of zou het ook kunnen dat, uh, laten we ze even kwaliteitskranten noemen, um, een eigen afdeling hebben die misschien af en toe wat meer ergens tegenin kan gaan? Nou dat het is dat hele label hè, van robbel- of schandaaljournalistiek en dat dat dan per definitie iets verkeerd is, is ook iets wat, wat en dat zeg ik met alle respect, eh, mensen bij, bij de kwaliteitsmedia, bij de publieke omroep of dan wel commerciële omroep, dan wel de kwaliteitsmedia zelf bedacht hebben. Uh, uh, en, en, maar, maar ja, ik, ik, ik, ik, ik vind het echt verschrikkelijk flauwekul om aan te nemen dat journalisten die bij, uh, laten, we, laten we dan maar toch zeggen, wat meer populaire media werken. Ja, of je zou kunnen zeggen, schandaal mee. Dat het slechtere journalisten zouden zijn. Of, of dat die minder uh, uh, ons respect zouden verdienen, dat vind ik echt volstrekt vawekul. Het gaat erom van wat voor soort houding heb je als je als, als je journalist wilt zijn. En, en als, je, als je nieuws wilt brengen wat echt ertoe doet, nou, dat de methoden van News of the World verkeerd zijn, absoluut. Daar zijn we snel over eens. Maar dat nou, die grondhouding van ja. Uh, ik wil het nieuws brengen en het kan me niet schelen dat mijn bronnen mij dan daarna niet meer zo leuk vinden. Ja, dat vind ik heel gezond. U zit op dit moment in uh, de VS, want u werkt uh, op de University of Indiana. Uh, ja. Kan de Nederlandse journalistiek iets meer uh, hufters gebruiken? Ja, en, en, en nou, dit is natuurlijk het, het grappige. Van, van, je zou zeggen: van nou moeten we dan allemaal net zoals uh, die Rutger van Poond of iets dergelijks worden. En, en, maar dat zijn natuurlijk eigenlijk ook ontzettende liefertjes. Want, want die, die hebben dan wel, zou je kunnen zeggen, volgens mijn definitie de juiste grondhouding. Maar die doen er helemaal niks mee. En het enige wat die doen is een wat paar. Wat zouden lukken... zij beter kunnen doen? Zij zouden hun grondhouding, die volgens mij goed is. Je trekt je nergens iets van aan. Je, je steekt je microfoon gewoon overal rechtstreeks in... van wespennesten opschudden. Maar waar dan... gaat het mis bij, bij Pound Wa of geen Waar gaat stijl? het mis is, is, is, is het gebrek aan feitenkennis... het geen bronnen checken... en het niet echt het onderste uit de kan willen halen van het nieuws. Eh, dus het, vol, het volstaan met gebbetjes, schijntjes, dingen die het leuk doen voor 30 seconden op het avondnieuws. Dus zij gebruiken die journalistieke houding niet om iets journalistieks te maken... maar om entertainment mee te maken? En je zou dus kunnen zeggen, de ideale journalistiek zoals ik die voorsta, zoals ik die mijn studenten wil, wil onderwijzen, is een, die, die zeg maar in goed Nederlands het best of both worlds. Je, van, ja, de, de, de, de, je zou kunnen zeggen, de huftregenhouding van de schandaaljournalist en de beroepsethieke verantwoordelijkheid van de zogenaamde kwaliteitsjournalistiek. Als je die twee dingen combineert, heb je denk ik een journalist waar niemand omheen kan. En dat is toch eigenlijk waar alle journalisten naartoe... Zou moeten streven? Op de website Geen Stilpuntenaal, daar hadden we het net al over. Daar hebben ze ook een stuk over u geschreven. Heeft u dat gelezen? Nee, heb ik niet gelezen. Vertel. Mark Deuzen hooglera hoogleraar journalistiek en nieuwe media in Leiden en de VS. Op zijn 16e gepromoveerd op Twitter voordat het bestond. En op zijn 25e hoogleraar journalistiek en nieuwe media. Wonderkind met genen van Mozart en Im Immanuel Kant. Snapt al sinds het begin van internet wat de ingeslapen in de mediale journalistieke klik niet wil snappen. En gelooft in huftelijke ge guurrechtsprincipes. <lacht> Dat vind geweldig. Ja, ja, vindt u dat mooi? Dan studeer je je hele leven hard door. En dan doe je allemaal verschrikkelijk ingewikkeld. En uiteindelijk breng je iemand omdat je op geen spel genoemd wordt. Nou. Tot, tot slot zijn wij, zijn wij een beetje geslaagd als hufterige journalisten. Of wat, wat hadden we beter kunnen doen dit gesprek? Nee hoor, helemaal niet. Ik, ik, ik, vind, het, ik vind het prachtig dat jullie er een serieus aandacht aan besteden. En niet alleen maar. Uh, uh, ...aandacht geven aan, aan het schandaaltje van, van dat voicemail afluisteren... ...maar ook vragen stellen aan van wat zouden we als journalisten beter of anders kunnen. En, en nou ja dat is natuurlijk allemaal hartstikke goed. Hoe meer kritische vragen aan jezelf stellen, hoe beter je ervan wordt. Uh, dat geldt voor mij als wetenschapper ook. Kijk, toch nog een klein complimentje in deze late nacht. Dank u wel, Mark Dozenhoog, ja, hoogleraar Nieuwe Media en Journalistiek van de Universiteit Leiden. Straks gaan we het in Nu Wakker Nederland hebben over um, uh, uh, scheiden. En we kijken terug op de geschiedenis van het laatste seizoen van Nu Wakker Nederland. Maar eerst Eli Paperboy Reed, name calling. Ago, when we were in school. You used to laugh at me. Call me a fool. How I dreamed of the day that you would change your tune. I never thought that day would come so soon. You went from name. you Eli, Paperboy, Read en Namecalling op Radio 1. Ja, we blikken dit uur terug op ons eerste seizoen op Radio 1. Een aantal fragmenten die ons zijn bijgebleven. En herinner jij je nog, Bastian, dat hele gedoe rond bij het CDA... met Ad Koppenjan en Kathleen Verje. Ja, het begon met het gedoe op het congres, met de stembriefjes. Stem tegen als u voor bent en voor als u tegen bent, of andersom. Exact. En toen, uh, het ging maar door, het, het, het draaide maar door. Op een gegeven moment zijn ze gewoon aan het werk gegaan. Ze zijn gewoon gaan werken. Ad Kap, heeft ook een portefeuille gekregen. Is immigratie gaan doen. En op een gegeven moment hebben we hem daarover onder andere geïnterviewd. Goedemorgen. Uh, u kon het in het vorige item horen, vluchtelingenwerk was en is niet blij met de uitzetting. Uh, of in ieder geval met uh, de dreiging van de uitzetting van de groep Irakezen. Uh, en u stemde net als de rest van het CDA voor die uitzetting. En dat hadden we niet van u verwacht. Nou, dat weet ik niet. Want uh, wij hebben natuurlijk uh, als fractie ons gebogen over zowel de uitspraak van het Europees Hof... als ook uh, eerder die ochtend de uitspraak van de Raad van State. En toen was het mij al wel duidelijk geworden dat er helemaal geen uitzetting zou plaatsvinden dat het niet mogelijk was... Dus in die zin uh, was wat de de uitspraak van de minister... was voor mij geen verrassing. Nee, maar u liet uh, toen u uh, problemen had met, uh, met het regeren... samen met Gert Wilders weten... dat als er echt ethische problemen voor zouden komen... dat u dat uh, tegen mocht houden. Dat u dat had afgesproken met de rest van de fractie. Ja, maar dat was dus in dit geval niet, uh, helemaal niet uh, nodig... en ook niet aan de orde. Maar als dit al geen nee. voorbeeld is van, van een geval... waarin het onrechtvaardig is om mensen terug te sturen... wat is het dan wel? Nee, wat ik u net vertelde... ik ben... Uh, wij zijn als fractie op de hoogte gesteld van de uitspraak van het Europese Hof. Ja. Uh, inclusief de uitspraak van de Raad van State eerder die ochtend. Toen is het mij ook al duidelijk geworden dat er uh, geen sprake van uitzetting zou kunnen zijn. Maar dat, is toch we... maar dat is toch heel raar. U wist ervan dat er geen uitzetting zou zijn. En toch stemde nou, u in dat er wel uitzetting zou moeten zijn. Nee, omdat we gewoon wisten dat, dat het niet mogelijk was. Maar waarom heeft, is er dan überhaupt een stemming geweest? Dus dan waarom heeft CDA dan dan niet is... gezegd, we stemmen niet? Dan is zo'n uh, zo motie ook helemaal niet uh, nodig. We hebben wat dat betreft... Uh, wist ik dat, dat deze uitspraak van de minister zo zou komen. dat De, de uitspraak van het Europese Hof was bekend. De uitspraak van de Raad van State was maar bekend. Maar u zegt dat dus de duidelijk... uitspraak van de minister van gisteravond... terwijl gistermiddag ah. op dat moment tijdens het debat... u zegt tijdens het debat, wisten wij wat de Europese Hof nee, ervan vond? Dat, dat is een vergissing. Dat wisten we niet tijdens het debat. Maar later hebben wij er nog een aantal informatie over gekregen. Okay, maar, en, dat en... Was, en dat was tijdens de fractievergadering. Dus dat was voor mij ook voldoende reden om gewoon... Uh, de lijn zoals we die als Senia-fractie ook in de vorige kabinetsperiode hebben uh, uitgezet om die gewoon voor te zetten, Individuele uh, gevallen worden behandeld. Uh, en uh, uitspraken van het Europese Hof hebben natuurlijk een veel hogere werking dan nationale besluitvorming. Oké, okay. um, inmiddels heeft u al wat debatten te opzetten met het nieuwe kabinet. Voelt u extra druk als uh, voormalig dissident? Nou, in de eerste plaats, ik heb me nooit dissident gevoeld. Uh, maar ook is een democraat, met mijn eigen mening. Die ook luistert wat onder de achterban leeft. Um, ik voel die druk uh, geen zin, uh, want uh, wij hebben gewoon een eigen mandaat. Uh, natuurlijk wordt er wel naar je gekeken, nou dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee, maar, maar, maar gaan we meemaken in de nabije toekomst dat u gewoon tegen de fractie instemt? Nou, bij voorkeur niet natuurlijk, want ik vind gewoon dat we als gehele fractie... Uh, het kabinet op een goede wijze moeten controleren. Dus uh, mijn instelling is dat we gewoon als, als fractie gezamenlijk optrekken. Maar als u uh, in het begin zulke principiële problemen had tegen regering met Wilders... Um, waarom denkt u dan nu dat dat eigenlijk niet meer voor gaat komen? Want als het allemaal ja, wel meevalt, dan had u in eerste instantie uh, uh, uh, al gewoon kunnen instemmen. Nee, we hebben een discussie gehad over de, de wenselijkheid van uh, dit kabinet. En met een gedokconstructie van de PVV, daar heb ik een uh, duidelijk standpunt in, in genomen. Tegelijkertijd heb ik ook gezegd dat we uh, goed zullen luisteren naar wat onze achterban uh, wil. En met name ook onze CDA-achterban tijdens het congres. Daar is een uitspraak gekomen, twee derde van het, uh, de CDA-leden op het congres dit kabinet en we hebben gezegd, nou dan gaan wij eh, daar ook gewoon uitvoering aan geven. U hoorde voormalig CDA-dissident, maar toch vooral ook christendemocraat. ad Koppian. ook dit gesprek werd het gesprek van de dag. Maar het mag wel helemaal niet ontbreken in deze terugblik op de hoogtepunten. Omdat GroenLinks-Kamerlid Toffik Dibi er een kamervraag over stelde. Heer Dibi. Ja, mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ik luister normaal gesproken niet naar nu al Nederland. Dat zou ik misschien wat vaker moeten doen. Ja, dat zou hij zeker vaker moeten doen. Tafi Dibi in de Tweede Kamer. Tot zover een aantal hoogtepunten. Komend u hoort u meer. En dit uur gaan we natuurlijk ook gewoon verder met onze reguliere uitzending. Want ook deze nacht gebeurt er een heleboel. En dat hoort u in het... Het Nieuwsminuutje. We houden u in onze Nieuwsminuutjes al de hele nacht... op de hoogte van de grote brand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Rond drie uur werd het zijn brandmeester gegeven. En de brandweer is op dit moment nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte een politieagent licht gewond. Ook uit Duitsland komen wat minder vrolijke berichten. Daar heeft de bankier Thomas Burgroll zich opgehangen. Ruim een jaar nadat zijn vrouw werd ontvoerd en vermoord. De bankier had destijds de gevraagde 300.000 euro losgeld in een zak langs de snelweg gelegd. Maar die zak werd nooit opgehaald. Enkele weken later werd het lijk van zijn vrouw gevonden. Tot slot toch nog goed nieuws en wel uit Engeland. Zojuist is namelijk bekend geworden dat een Brit de grootste Europese jackpot ooit heeft gewonnen. Dankzij de loterij is de Brit nu 183 miljoen en 145.000 euro rijker. Wie de winnaar precies is, weten we nog niet. En tot zover het Nieuwsminuutje. Het bedrag zal vast nu belastingvrij zijn. Dankjewel onze actualiteitenredacteur Erik Nusseldor, die het hele, de hele nacht al het nieuws bijhoudt. Het is half vijf. U luistert naar Radio 1, Nu al wakker Nederland. Het is toch echt zomer aan het worden. En dat betekent dat wij uh, met Nual Wakker Nederland een speciale zomerprogrammering hebben. Waarin we uh, radiomakers de kans geven om hun eigen ideeën in te sturen. Maar dat betekent wel dat dit de laatste Nual Wakker Nederland is van dit seizoen. En we blikken vanochtend dan ook een beetje terug op het allereerste seizoen van dit radioprogramma. Aan het begin van het seizoen besteden we aandacht aan de echtscheidingsbeurs. En wie konden we daar beter over spreken dan ervaringsdeskundige Dries Roelvink? Um, en vorige week is hij net getrouwd eigenlijk met zijn, uh, nou, met zijn nu huidige vrouw, Honoria. Honoria. Uh, Dries Roelvink, het is dag van de scheiding. Ben je een beetje aan het twijfelen? Dat zou wel heel snel zijn. Hè? Nee, daar willen we nog niet aan denken. We zitten nog in de euforie van, uh, van de huwelijksdag. Ja, want ik, ik heb een beetje gevolgd op Twitter. Um, de huwelijksnacht was niet echt om over naar huis te schrijven. Nee, daar begon het eigenlijk al uh, mis te gaan, hè? helaas. Ik had mij heel wat voorgenomen, maar... Uh, maar ja, het, het is ook echt... Wij vonden het eerlijk gezegd een beetje een raar verhaal. Want wat is er gebeurd, eh, Dries? Wat er gebeurd is tijdens de huwelijksnacht. Ja. Nou, precies niet. En dat is niet de bedoeling van een huwelijksnacht. Dus nee, want we lachen dan... nou aan. jij begon aan de envelopjes open te maken en geld eruit te halen. Vertel eens. Ja, inderdaad. We kwamen dus in de zitten en... Uh, nou, we gingen eerst nog even heerlijk in bad zitten met z'n tweeën een beetje nababbelen. En toen dacht ik nog van, uh, ja, het is de huwelijksnacht, hè. Hoe je ook bent, we gaan toch wel iets uh, proberen straks. En toen zaten we in, uh, in bed en toen zei Honoria tegen mij, ben jij nog niet nieuwsgierig wat er in al die enveloppen zit? En er lagen zo'n 80 enveloppen op de rand van het bed. Dus ja, eigenlijk wel. En toen begon ze die kaartjes voor te lezen en het geld te tellen wat erin zat. En dat is het laatste wat ik me nog kan herinneren. Toen was het opeens kwart voor zeven morgens en toen dacht ik, oh jee, ik ben toch wel iets uh, vergeten eigenlijk, ja. Maar je hebt je huwelijksnacht ongetwijfeld ingehaald op een, tijdens een andere nacht? Ja, dat heb ik nog wel goed gemaakt uiteindelijk wel, ja. Maar goed, we hebben erom kunnen lachen natuurlijk en uh, als je er dan over praat met mensen dan hoor je dat dat uh, regelmatig voorkomt, ja. Maar ik hoorde je trouwens net niet uitsluiten dat je niet gaat scheiden. Dus je, je gaat er wel vanuit, het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Dag van de scheiding, wie weet. Jij maakt hem helemaal mooi, zeg. Nee, een scheiding is een pijnlijke affaire. Ja, jij weet en, hoe uh, dat is, hè? En een advocaat uh, kost heel veel geld, daar weet ik alles van. En een taart, uh, die bestel je altijd te groot. Daar weet ik ook alles van. Waar de vijf etages waarvan er twee blijven staan. Dus het kost allemaal een hoop geld, dat wel. Ja, maar je bent dus al eerder getrouwd geweest. Dat is niet goed gegaan. Kun je nog een beetje vinden met je vrouw? Of is dat echt slaande ruzie? Het verkeer tussen ons vindt plaats tussen sms. Dus er wordt niet meer gesproken. Het is alleen maar sms verkeer nog. Dus dat is toch niet helemaal goed afgelopen. En we zijn nog steeds met vier advocaten bezig om het helemaal rond te krijgen. En wat ik net hoorde... Ja, dat is inderdaad waar. Wij woonden ook in een huis wat op dit moment uh, te koop staat, waar mijn ex nog woont. En dat is toch vervelend. Uh, dat heb ik nu uh, ja, zo'n anderhalf jaar uh, nog voor haar betaald. Maar nee. ja, daar moet een keer een eind aan komen. Dat is heel naar. Jij bent ervaringsdeskundige. Wat zou je eigenlijk mensen willen, als advies willen meegeven? Mensen die nu in zo'n moeilijke periode zitten met kinderen aan het scheiden? Ja, het is, is ontzettend moeilijk. Ik, ik heb het zelf altijd gezegd: laten we nou blijven praten in ieder geval. Maar het is vaak zo als een van de twee al snel uh, een andere partner vindt. En, en, en, en de andere kant kijkt daarna. En die denkt: God jeetje, hij of zij heeft zijn geluk alweer gevonden. En ik blijf hier een beetje eenzaam, uh, pijnlijk achter. Ja, dan, uh, dan begint wel in de. Ja. En als je allebei uh, je geluk weer vindt, dan wordt het rustig. En dat is bij mij uh, nog niet het geval. Nee, maar een goed artiest, een echt kunstenaar, die, uh, die doet iets met zijn pijn, toch? De maand dat je daar je ei kwijt kan in de muziek. Jawel, dat is ook zo. En ik heb ook uh, opdracht gegeven om een, uh, om een liedje te schrijven. Dat ging dan niet over een scheiding, maar een beetje over mijn nieuwe liefde. Opdracht gegeven? Dries Roef, vind ik. je moet toch passie hebben. Zelf aan de slag gaan. Zelf een nummer gaan schrijven. Nou, ik heb daar iemand voor waar ik van dacht, dat kan jij beter dan ik. En ik had gelijk, want het liedje belandde nog op de eerste plaats ook. Nou, kijk. En zo liep alles toch nog soort van goed af. Um... Yes. Driesel Vink, dankjewel. En, uh, en nog heel veel uh, mooie tijden in de, in de Witte je dankjewel, dankjewel. En toepasselijke muziek van Doe maar, Namelijk Liefde. Het is een vreemde ziekte. En dat is waar, op. Mm, ja, dat is, dat, waar. dat is zeker waar, Bas. Ja, alleen dat gaan we helemaal niet luisteren. Want u hoorde Driesel Hoefink over zijn scheiding. En het was een fragment uit september van afgelopen jaar. Toen draaiden we ook uh, Doe Maar. We blikken vandaag een beetje terug op ons eerste seizoen. Want ons eerste seizoen regulier zit erop. En we komen straks uiteraard wel gewoon met, uh, met zomeruitzendingen. En daarover later meer. Wakker Nederland, omroep WNL. We waren ook dit hele seizoen, en dat zijn we nog steeds, voor de Nederlandstalige muziek. Het leidde er misschien zelfs toe dat de PVV voorstelde... om voortaan meer Nederlandstalige muziek op Radio 2 te gaan draaien, wie weet. En vandaag doen we dat hier nog een klein beetje. Onze excuses alvast voor de nummer, voor de plaat. Hier is Driessen Hoefink. Hallo, avond. dit is Gordon en je luistert naar Nu Al Wakker Nederland.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 voor mij, maar toen jij kwam langs gelopen, was alle logica. Dat u nog bij ons bent gebleven en dat dit niet uw wekker was deze ochtend. Het was alleen door jou van Dries Roefink. Het is woensdag, de dag dat de tijdschriften uitkomen. Wij hebben al een aantal voor u doorgenomen om te beginnen met nieuwe revue. Een nieuwe revue, een interview met de creatief directeur van Mol. Hij kondigt een aantal nieuwe programma's aan. Zo komt op SBS6 het programma Show Me The Money terug. En op RTL4 start het programma Mam, doe eens gewoon. Ja, dat vertelt Laurens Drillig, de creatief directeur van Animal. En onze geliefde Gordon die gaat het programma Mam Doe eens gewoon presenteren. Het is een, een speelse serie over de generatiekloof tussen moeders en dochters. Bridget Maasland die gaat een programma over singles maken. En de Friese politieserie Moordvrouw gaat ook van start. Daarnaast komen er twee dramaseries bij de publieke omroep. De ene over koningin Beatrix en de andere over bierbrouwer Freddy Heineken. Naast de promotie van zijn nieuwe verzinsel staat Drielich ook stil bij BNN. Die zit niet in een beste periode, volgens de Endemolman. Andere omroepen hebben goed opgelet hoe BNN jongeren bedient en het trucje gejat. Maar volgens Drielich komt het allemaal wel goed. Niet zo raar als u weet wie zijn oude werkgever is. Precies, BNN. Nu revue liep ook een paar dagen mee met PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman... Een vermakelijk stuk door de aanhoudende grap is van de womanizer, zoals hij zichzelf noemt. Verder bekend hij de auto gewoon op de vluchtstrook stil te zetten als ze plassen. Wat dat betreft had hij ook gewoon Henk kunnen heten in plaats van Hero. En uh, was uh, Ingrid moeder. HP De Tijd komt met een dubbel dik vakantienummer. Naast de normale artikelen staan er zogenaamde korte prachtverhalen van de onder meer Bert Wagendorp en Peter Middendorp in. En reisverhalen van Kees Notenboom, Jan Kramer en Maarten het Hart. Daarnaast reconstrueert HP de Schietpartij Alfa aan de Rijn en in zijn interview met cabaretier Jan Jaap van der Wal en zangeres Manuela Kemp. Vrij Nederland interviewde minister van Financiën Jan Kees de Jager. Een openhartig gesprek over Europese monetaire politiek. En zo zegt de Jager over zijn collega's: het is wel vervelend om tot in de treurige standpunt te herhalen. Je hoort ze denken: daar is hij weer, maar daar heb je die Nederlander weer met zijn opgeheven vingertje. Maar ik ben wel heel gemotiveerd om dat toch te blijven doen. Volgens de CDA-bewindsman heeft zijn optreden effect. Het dwingt respect af. Naar aanleiding van het Britse afluisterschandaal vraagt Vrij Nederland zich af of Nederlandse journalisten ook afluisteren. Rodolf Veteraan Ben Holhuis zegt dat News of the World... onderzoeksjournalistiek bedreef van een niveau dat wij in Nederland niet kennen. We zijn eigenlijk gewoon ontzettend braaf in Nederland... is de conclusie van Vrij Nederland. En tot zover de tijdschriften die vandaag uitkomen. Het is de laatste nieuw in Nederland van dit seizoen en dus beginnen wij ook te denken aan onze vakanties. Nu weet ik niet, Kaman, of jij bij de 2 miljoen mensen in Nederland behoort die als naakt recreëert, want voor die mensen is er goed nieuws. Ik behoor daar uh, helaas niet toe, maar mocht u daar wel toe behoren, dan uh, is het dus inderdaad goed nieuws, want vandaag wordt het keurmerk Prettig Bloot gelanceerd. Dat moet garant staan voor een prettige naturistische sfeer. Henk Smeeman is voorzitter van de Naturistenfederatie Nederland, de bedenkers van Prettig Bloot. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar, hoe krijg je nou een prettige naturistische sfeer? Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Het heeft te maken met uh, op de eerste plaats van uh, hoe ziet zo'n uh, plekje eruit waar je dan uh, bent? Hoe gaan mensen daar met elkaar uh, om? En uh, hoe uh, veilig uh, kun je je daar uh, voelen? Hoe bedoelt u? Nou, het gaat natuurlijk om dat uh, wij gaan dat keurmerk uitreiken straks uh, aan een uh, camping. Uh, en Bij ons aangesloten camping. En het uh, betekent dus dat mensen die, die daar naartoe gaan, dat die buitengewoon gewoon uh, vriendelijk worden ontvangen. Maar dat mag je verwachten op een camping. Zeker. Dat men, dat men daar ook gewoon de naturistische waarden hanteert, respect voor elkaar heeft. En dat je bovendien uh, dat zij het protocol uh, veiligheid uh, hebben getekend wat wij hebben gemaakt. En wat betekent dus dat uh, allerlei ongewenste activiteiten, uh, dat daar een protocol voor is waar ze zich aan houden. Ik behoor tot die 14 miljoen mensen die, uh, en Bastian trouwens ook naast me, uh, tot een van de 14 miljoen die niet naakt recreëren. Ja, die zijn er ook. Wat zijn die? Ja, dat zijn we. Uh, <lacht> die naturalistische waarden, wat zijn die? Ja, dat heeft te maken op het eerste plaats van dat je, dat je elkaar dus uh, met respect behandelt. Zonder onderscheid des persoons, zal ik maar zeggen. Um, en het heeft ook iets te maken met de manier waarop je omgaat met de omgeving. Maar met respect behandelen... voor de natuur eh, en dat soort zaken. En met respect elkaar behandelen heeft als je niet aan elkaar zit of continu met elkaar bezig bent? Nou, dat, dat laatste is een, is een apart onderwerp waar we dus nu dat protocol voor hebben gemaakt. Eh, dat allerlei ongewenste handelingen of allerlei ongewenste activiteiten of manieren waarop mensen met elkaar om kunnen gaan. Dat je dat zoveel mogelijk eh, voorkomt. Dat gebeurt overigens maar heel weinig. Hm. Maar er moet wel gegarandeerd worden dat als dat soort zaken eh, zich voordoen, dat dat op, op een goede manier door ons wordt eh, afgehandeld. En nu komt u met een, uh, met een keurmerk, maar het keurmerk richt zich vooral op de seksuele veiligheid, als ik me goed heb uh, laten inlichten. Nou, dat is een aspect wat wij er in Nederland aan hebben toegevoegd, omdat we vinden dat uh, in de huidige maatschappij je heel goed moet regelen dat uh, dat soort zaken, als ongewenste intimiteiten, maar ook allerlei zaken die voorvallen in dit land, uh, op onze terrein in ieder geval niet voorkomen. Want gaat er een hoop mis? Nee, er gaat betrekkelijk weinig mis. Maar het is wel goed, denk ik, om te regelen dat als er eventueel iets misgaat, dat dat niet onder het tapijt uh, geschoven kan worden. En je praat natuurlijk heel veel over verenigingsterreinen, uh, waar mensen elkaar over het algemeen kennen. En ook daar moet je natuurlijk garanderen dat als daar gasten komen, dat dat, uh, dat soort zaken voorkomen worden. En als het gebeurt, dat het in ieder geval gemeld wordt, zodat wij daar uh, passende maatregelen voor kunnen nemen. Vandaag gaat u het eerste keurmerk uitreiken. Um, ja. ho hoeveel gaan er volgen? Nou, wij gaan er vanuit. We hebben in Nederland ongeveer een, een 60 verenigingen die bij ons aangesloten zijn. Daarna zijn er vele veel tientallen commerciële bedrijven. En we zijn nu zeg maar, een goede week onderweg, twee weken onderweg met het aankondigen dat we dit gaan doen. En er hebben zich inmiddels 12 mensen of 12 bedrijven en campings gemeld. En wij gaan er eigenlijk vanuit dat op den duur alle leden en alle aangesloten bedrijven dat zullen doen. En hoeveel zijn dat er in Nederland? Dat zijn er uh, in Nederland in een kleine 130. Want bijna 2 miljoen mensen die recreëren wel eens naakt. Ja. Ontzettend veel wat mij betreft. Want ik, ja. ik heb toch nog steeds dat stereotype beeld van uh, oude vieze managers in een blote pielemuis. Die met ja. zitten koeken loren naar naakte vrouwen. Maar dat klopt dus ja. niet. Nee, maar dan kijk juist, juist omdat dat laatste stukje niet, Marco, wat u zo juist zo treffend verwoordt. De wereld uit te helpen, is het goed dat je dus een afspraken maakt, een protocol maakt. Om ook het, het idee dat, dat de zaak... Uh, plaatsvinden die alleen maar met seks te maken hebben of voornamelijk daarmee. Want op eh, naturisten... goede manier de wereld uit zijn er naturisten campings in Nederland die dat keurmerk niet gaan krijgen? Uh, als, zij, als, ja, als ze dus niet uh, dat protocol willen tekenen, dat ze zich houden aan de procedures die wij erover hebben afgesproken, dat zaken niet onder het tapijt uh, gevecht kunnen worden, maar gemeld moeten worden, aangifte wordt gedaan bijvoorbeeld in een aantal gevallen. Ja. En dat je, dat je je daar niet aan mensen houdt houden, dan, dan zullen ze dat keurmerkje niet krijgen. En bovendien, als men dus, uh, zich niet houdt aan de algemene aangangspunten van het van naturisme, dan, dan doen we dat ook niet. Hoe kan ik straks dat keurmerk herkennen? Dat bestaat uit het logo van de NFN. NFN met een mannetje erbij, of een hartje. En gecombineerd met het internationale logo. Maakt u er straks een feestje van? Nou, het is de eerste keer. Wij vinden het belangrijk dat juist in deze periode wij heel duidelijk aangeven dat wij dit soort zaken niet, niet tolereren. En dat we ons wensen te houden aan, aan goede afspraken. Eh, feestjes en niet. Wij vinden gewoon dat het op dit moment bij een organisatie... zoals ons absoluut hoort dat we dit soort dingen doen. Nou, zeer veel dank. Op deze vroege ochtend kunt u zich weer gaan aankleden. Prima. <laughs> dank u wel.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 G say, she said. Het is tien voor vijf op de vroege woensdagochtend 13 juli. Dit zijn de Rolling Stones met Full to Cry. De liefhebbers hebben er even op moeten wachten, maar nu is het dan eindelijk zover. Het mosselseizoen gaat weer van start. Vorige week werd de opening van het mosselseizoen al uitgesteld. Vanaf vandaag kunnen we het zeediertje weer uit de schelp bevrijden. Hoe smaken de mosselen dit jaar eigenlijk? We vragen het aan mosselkweker Jan Schot. Hij zit momenteel op zee om de mosselen te vragen, vangen. Meneer Schot, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een echte mosselman, hè? Ik ben een uh, mosselkweker, ja, dat klopt. Ja. Hoe gaat het met de vangst vanochtend? Uh, nou, we zijn net uitgevaren en uh, over een kwartiertje gaan we vissen. Oh, dus we moeten nog even wachten. Nou ja, we, we moeten nog een lang eindje varen, voordat we uh, op, op onze bestemming zijn. Ja, Het mosselseizoen uh, gaat dus weer van start. Weet u al hoe de mosselen dit jaar zijn? Ja, we hebben gisteren, uh, maandag, voor de eerste, de eerste mosselen gevist. En uh, hebben ze natuurlijk ook geproefd en ze waren... Als heel goed voor kwaliteit. Ja? Beter dan vorig jaar? Eh, zeker zo goed. Wat is er zo goed aan dan? Wat, waar baseert u dat op? Je kijkt natuurlijk naar de grootte van de mossel. Maar het, het allerbelangrijkste is wat daarin zit. Dus het, het, soort, het soort vlees. Wij noemen dat het uh, visgewicht. Het visgewicht dat... is, is hoe, hoeveel vis in het schelpje zit, zeg maar. Ja, dat is zeg maar in de kleur en, uh, en de smaak natuurlijk. Ja. En hoe eet u mosselen? Op zijn Frans met witte wijn en zo? Ja, ik eet ze graag gekookt. natuurlijk. En ja. wat ook heel lekker is, wat steeds meer gedaan wordt, is uh, mossels wokken. Ja, ja. dat is een beetje een beetje nieuwerwetse versies. Maar, maar kunt u, als u zo de hele avond heeft gevist, de hele ochtend heeft gevist, eigenlijk nog wel mossel zien dan, als u gaat eten? Ja, ja natuurlijk. Jij natuurlijk. Ja, vindt u ze zo, zo lekker? Ja, zeker weten ik. Nou zijn er een paar producten die uh, enorm kelderen prijzen, um, uh, Die gewoon bijna niet meer te slijten zijn. Zoals uh, Taukhe of Kuprommer. Hoe gaat het met de mosselen, denkt u? Gaat u, uh, gaat u een beetje een normale prijs kunnen krijgen? Of misschien wel meer dan normaal? Uh, nou, uh, we, we hadden maandag de eerste veiling. En uh, gisteren is het ook nog geweest. Want je hebt natuurlijk een bepaalde aanvoer nodig... voordat de verkoop, op start, verkoop op, van stad kan gaan. Maar de, de prijzen waren... Uh, Redelijk toch goed, ook. Ja. Dan zijn er een aantal misverstanden over mosselen. Zo uh, vragen mensen zich wel eens af of je mosselen nog wel kan eten... als ze na het koken dicht blijven. Uh, dat, dat is zo. Je, dat, dat hoeft niet altijd misverstanden te zijn. Maar je moest ze uh, koken. En uh, degene die uh, niet open zijn, die hoef je niet op te eten. Niet op te eten? Nee. Oh. En ik heb ook wel eens gehoord dat oranje mosselvlees lekkerder smaakt... dan wit mosselvlees. Is dat dan waar? Dat, smaak is natuurlijk voor iedereen verschillend. Dat kan ik niet bepalen. Maar uh, ik geloof niet dat, dat dat waar is. Nee. En uh, uh, waar, uh, u zit in Syrikssee, geloof ik, hè? Ja, wij waren in ieder geval op uh, de Oosterschelde op. Dat is een deel van Nederland waar toch flink wat aan uh, mosselfeesten gedaan wordt. Ja ja, ja, ja, ja. We hebben aanstaande weekend, dus de mosselfeesten op uh, Brian en, de en dan de derde... Zaderdag van augustus is het mosselfeest in Kierserke. En de vierde zaterdag van augustus is het mosselfeest in Ziriksee. Ja, kijk aan. En nu gaat nu hard aan het werk om al die mosselen te vangen. Dank u wel, Jan Schot. Oké. Okay. Goed, u luistert.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 Volgend jaar zijn de Olympische Spelen in uh, Londen. En daar zullen de Beatles waarschijnlijk een uh, reunietour doen. Of na nou een tour. Het is eigenlijk één optreden. U hoorde Eleanor Rigby. Waar een vraag is, is een antwoord. En toch kennen we lang niet het antwoord op al onze vragen. Sommige vragen durven we gewoon weg niet te stellen. En van anderen weten we niet aan wie we het moeten vragen. Gelukkig hebben we WNL-verslaggeefde Cecile van der Grift. Zij durft wel alle vragen te stellen. Wekelijks sturen we haar op pad op zoek naar antwoorden. Gelukkig heb ik mijn zwemdiploma behaald. Anders verdronk ik in je mooie ogen. Of waarom ken ik jou niet ergens van? Openingszinnen. Er zijn er duizenden. Maar wat is nou wetenschappelijk gezien de beste? Goh, Nee, dan torije. Nee, ik ga niet wat gehoor zeggen. Dat vind ik schande. Op mijn leeftijd. Wat gebruikte u vroeger dan voor openingszin die werkte? Ga je mee een eindje fietsen of zoiets doms. Goh, wat zie jij er lekker uit. Beste openingszin. Wetenschappelijk. Het eerste waarmee je begint is: zeg, Hallo schatje, hoe gaat het? Oh, Jezus, <lacht> daar ken ik jou niet ergens van. <lacht> Wat ga je doen straks? Heeft u er, er meer? <lacht> ik heb er een heleboel, maar heb je tijd? <lacht> ik heb wel tijd. <lacht> Oké, okay, nou dan gaan we even zitten en dan uh, maken we er, er een mooie opening van. U staat hier achter de bar. U houdt vast verschillende openingszinnen. Wat is nou wetenschappelijk gezien de beste, denkt u? Qua openingszin? <lacht> je ogen zijn de spiegel van je ziel. Volgens mij ken ik jou ergens van. Zullen we samen wat gaan drinken? Niet uh, opdringerig. Gewoon uh, Hoe is het met je of hoe gaat het met je? Ik ben voor je gevallen. Uh. En dan uh, struikelen. <laughs> dat we morgen maar een prettig ontbijt zullen hebben. Zoals ze velen zeggen, hele leuke dingen. Ja, dat is een he he hele goede vraag. Bij deze begint alles. Aan wie kan ik mijn vraag nou beter stellen dan Tijn van Ewijk? expert op het gebied van vrouw manrelaties en oprichter van Master Fluid. Ik neem telefonisch contact met hem op, dus ik hoop dat hij je opneemt. Martijn. Tijn, goedemorgen. Je spreekt met Cecil van der Griff van Nu Al Wakker Nederland. Ik heb een vraag voor je. Wat is wetenschappelijk gezien de beste openingszin? Nou, ze hebben het getest op de London School of Economics. En de beste openingszin is hoi. Hoi. Of, ha of hallo of uh, hi. Of, uh, de beste openingszin is even contact maken met iemand en dan op een, een manier waarop je een kleine reactie terug kunt krijgen. Het probleem met de meeste openingszinnen is dat je kunt je kunt kunt afgewezen worden. Hè? Engeltje deed het pijn toen jij uit de hemel viel, is uh, rot op, eikel. Maar hoi is gewoon heel laag laagdrempelig. Je moet wetenschappelijk gezien de kans op afwijzing zo klein mogelijk maken. Maar dat is toch niet echt heel origineel hoi? Nee, het is absoluut niet origineel. Maar weet, weet je wat de grap is? Al die originele openingszinnen, die op internet vind je hele sites hè, met duizenden originele openingszinnen. Ze zijn allemaal niet origineel. En ten tweede, ze zijn ingestudeerd. Ze zijn niet echt. Eh, eh, eh, en je creëert er een risico mee. Je moet de kans dat het gesprek niet doorgaat zo klein mogelijk maken. Dus hou het zo simpel mogelijk. Nou, heel erg bedankt voor je tip, Tijn. En uh, ja, we gaan er ja, zeker wat mee doen. Ja, en uh, als mensen meer willen weten, masterflirt.nl Weg dus met al die ingestudeerde openingszinnen. Gewoon hoi of hallo, dat werkt het best. Ja, kijk, zo zouden we misschien nog eens ongeluk iemand versieren... als we zo het kantoor binnenlopen en zeggen... hoi, Cameron. Ja, dat kan maar zo maar gestean. gebeuren. Heeft u nu ook een vraag die u niet durft te stellen... laat het ons weten en wij sturen WNL's Cecil van der Gift op pad. Ja, Dit is alweer het einde van het eerste uur van Nu Al Wakker Nederland. We zijn er straks weer bij u terug. Waarin we onder andere gaan vooruitblikken op het WK Voetbal voor Dames. Want dat vindt vandaag plaats, de halve finales. En we kijken ook vooruit op een aantal zaken waar de Raad van State vandaag uitspraak in doet. Maar allereerst, het is bijna vijf uur. Dat betekent, u hoort straks het nieuws op Radio 1. En dan weer het tweede uur. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.